Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Minister De Jonge heeft nog een berg coronavaccins besteld. Hij laat 8 miljoen extra Moderna-prikken onze kant op komen. Een tijdje geleden vond de minister dat niet nodig... omdat het erop leek dat Moderna pas eind dit jaar zou kunnen leveren. Maar de fabrikant kan de prikken toch al een paar maanden eerder naar Nederland sturen... en dus heeft De Jonge ze alsnog besteld. In totaal heeft ons land nu bijna 85 miljoen vaccins... van 8 verschillende makers in bestelling. Later deze week moet duidelijk worden of we na 9 uur s'avonds weer naar buiten mogen. Bleek gisteravond in de corona Persco. De ziekenhuizen pleiten voor een verlenging van de avondklok. Ja, met de huidige setting uh, denk ik dat het heel verstandig is om dat te doen. Eigenlijk dus proberen om zo lang mogelijk het aantal besmettingen nog op een laag niveau te houden. Er zijn veel zorgen over de Britse variant. Toch mogen scholen en kinderopvang weer open en winkels ook voor afhaal. Een auto is vannacht op meerdere politieauto's ingereden... na een achtervolging door Utrecht en Gelderland. De man had getankt zonder te betalen. De politie probeerde hem te laten stoppen... maar hij probeerde vervolgens de politieauto te rammen. Uiteindelijk stopte de auto pas toen hij inreed op een blokkade van politiewagens. De automobilist uit Gouda wordt vervolgd voor poging tot doodslag. In kranten, tv-programma's en op de radio... in Groot-Brittannië gaat het maar over één man vandaag. Captain Tom Moore van 100 jaar. Tijdens de eerste lockdown haalde hij miljoenen op voor de zorg... door rondjes in de tuin te lopen achter zijn rollator. Gisteren overleed hij aan corona. Deze zorgmedewerker heeft grote bewondering voor Captain Moore. Ze demonstreren dat je nooit te oud bent om een massieve verschil te maken. Maar ook denk dat het de hoop was dat hij he geboden heeft en het optimisme dat hij aan iedereen gebracht heeft. De kranten zijn ook vol of. Hero of our time. and we never walked alone with you by our side. Koppen de voorpagina's.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Leuk om te beginnen met een ABBA-nummer. Gimme, gimme, man after midnight. Welkom op deze woensdagmorgen. Als ik naar buiten kijk, komt er toch nog een aarzelend zonnetje door. Maar het, als ik de weer vooruitzichten mag geloven... wordt het allemaal uien vandaag. Tenminste, de nattigheid die je door uien kan krijgen. Want het is tranen met tuiten vanmiddag. Het kon nog behoorlijk gaan pleinsen. Maar goed... Zullen we het maar niet over hebben. Wat gaan we doen? Nou hebben we natuurlijk de column van Stuy, Die komt straks voorbij om half elf. Dan in de tweede uur aandacht voor de tennishal. De voorgenomen komst van die hal. Want we gaan praten met wethouder Raymond van Haafden. Want deze week is er een, ja, min of meer een overeenkomst ondertekend... met de tennisclub Zandvoort. De gebruiker van die toekomstige hal. En de gemeente Zandvoort. Dus wat dat er gaat is het wel even... Wel zo fijn om eventjes te weten wat dat nou allemaal gaat inhouden... voor uh, allemaal mensen die de tennissport uh, lief hebben. Want wij weten allemaal dat er uh, getenst kan worden aan de weg Dat uh, is Tennispark De Glee... En daar kunnen ze dan uh, uh, ja, straks met een dak boven het hoofd ook nog een balletje slaan. Dat is een beetje de bedoeling. En dan hebben we in de tweede uur natuurlijk het nieuwsoverzicht met uh, Mick Boskamp. En uiteraard hebben we ook uh, muziek. En uh, laten we dan toch nog een beetje, een beetje in de klassiekers blijven. Hier zijn de Beatles met Lady Madonna. Seven Wonders van uh, Fleetwood Mac. Ook van een uh, album wat tien jaar na de geruchtmakende album Rumors uh, kwam. Namelijk Tango in the Night. Die uh, was eigenlijk ook een million seller in dat, uh, dat opzicht. Dus in die uh, uh, situatie zijn ze uh, geslaagd om daar nog eens een uh, goede opvolger uh, voor te maken. Eigenlijk ook een, ja, een, uh, een album wat bijna iedereen in wel in zijn platenkastje heeft uh, staan. En als het geen plaat is, dan is het wel de CD. Goed, eh, nog even terugkomend op het uh, verhaal van gisteren. Want uh, de, mensen, uh, de meeste mensen zullen de persconferentie, ik niet. Want uh, ja, wat moet ik er af en toe mee? Maar goed, er uh, komen af en toe ook nog wel uh, berichten uit. Voorlopig uh, is het dus zo, wat uh, de landelijke maatregelen betreft... dat, dat de winkels uh, opengaan als het gaat om het afhalen. Dus je kan dingen bestellen. Uh, click and Collect heet dat, met een mooi woord. En dat betekent dat je dan uh, op gezette tijden dan, uh, de winkel in uh, kan om uh, je spul, uh, wat je besteld hebt, af uh, te komen halen. Voor de boekenbranche zal dat misschien wel een, ja, een aardige uh, opsteker zijn. Maar de horeca heeft ook al gereageerd. Uh, vanmorgen hoorde ik Robert Willemsen van uh, de Koninklijke Horeca Nederland. En die vindt dat eigenlijk de horeca min of meer in hetzelfde verhaal moet worden betrokken als de winkels. Uh, en het uh, zou wel eens uh, wat betreft de routekaart die uh, geschetst wordt door het kabinet... wel de doodsteek zijn voor heel veel horecabedrijven in Nederland. Ik weet niet hoe dat uh, in Zandvoort uh, eraan toe gaat, maar het zal niet best zijn. Dat uh, is één uh, kant van het verhaal. Dan natuurlijk over de besmettingen, want er zijn natuurlijk wel het een en ander... Uh, ook daar wel wat over te melden. Um, zo meldt Media Partner en haar nieuws... want uh, daar doen we uh, veel mee samen... dat qua daling zandwoord aan kop gaat. Daar zijn de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners... 151 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen uh, weken... ik zei dagen, twee weken... Uh, 26 personen positief getest zijn op corona... En in de vorige periode waren er nog 61 gevallen. Dus in Zandvoort gaat het uh, prima als het gaat om het beteugelen van het virus. Uh, ook de avondklok uh, wordt goed nageleefd. Er zijn, uh, het is hier in Zandvoort uh, rustig gebleven. Dat uh, in vergelijking met bijvoorbeeld Haarlem. Uh, toen de avondklok net werd uh, ingevoerd, uh, was het daar onrustig. Maar in Zandvoort bleef het gewoon rustig. En zelf heb ik het ook gemerkt: want uh, na een uitzending van Alternative FM. Uh, liep ik met de beide M&M's... dat zijn de techneuten van, uh, van deze omloop... Uh, de heren Luiten en Van Dam terug naar huis en uh, dat was na negen uur natuurlijk en we hadden al het uh, drie natuurlijk uh, gewoon zo'n uh, verklaring op zak maar ook gehandhaafd wordt het goed door uh, de politie want uh, we hebben dat zelf uh, gemerkt uh, we moesten het uh, laten zien aan oma gent en we konden daarna gewoon doorlopen dus ja het was voor oma gent uh, weinig eer te behalen uh, wat dat betreft en de auto die achter ons reed werd er ook aangehouden maar die kon ook al een verklaring met uh, daarin het uh, feit uh, weerleggen dat hij uh, de avondklok kon omzeilen. Dus dat uh, was het uh, verhaal wat betreft avondklok, maatregelen... en uh, natuurlijk ook de besmettingscijfers. Door met uh, de muziek. En uh, die uh, man uh, heeft hier vroeger ook eventjes uh, gewoond. Tegenwoordig resideert hij in IJmuiden. En uh, dat heeft alles uh, met huisvesting in, uh, in Zandvoort uh, te maken... want hij kon het uh, hier uh, niet uh, vinden. Dus uh, daarom is hij daar naartoe gegaan. Hier is Koen Alvarez met I Don't Know...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 All, far away from everything, where the air wears a pine forest perfume.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 takes my hand You know that doesn't sound half bad Toch de verkorte lange uitvoering, hoor. Er is zelfs nog een uitvoering van ongeveer 12 minuten. Dus ik heb me nog een beetje ingehouden wat, wat betreft deze uitvoering van Sheila E. Was trouwens heel erg uh, grappig. Afgelopen zaterdag werd er nog een keer uh, die, uh, ja, een soort tribute uh, uitgezonden door uh, NPO3. Met allerlei... Uh, ja, artiesten van nu die allerlei Prince-songs uh, lieten horen. En Sheila Escovedo, zoals zij voluit heette, was daar ook aanwezig. En die stond uh, alsof zij gewoon in de beste dagen daar een beetje een show weg te geven. Dat was niet normaal. Drummen, percussie, want dat is uh, haar eigenlijke job en stijl. En ze had er ook nog een hit uh, mee, samen met uh, de grootmeester zelf, ergens uh, in het... Uh, Midden van de jaren 80 met een laugh bizar. Dit is dus de 6 minuten versie. Er is nog een 12 minuten versie. Maar dan kom je dus een beetje in het werkje terecht. Van Rob Harms. Die dan tegen mij zegt: Ja, als je jouw koper zijn gangen laat gaan. 12 inch en uh, drie platen draaien. En dan ben je klaar in de uur. Ja, dat, uh, dat idee dus. Maar goed, uh, zover uh, laat ik het dan toch maar niet uh, komen. Um, ik draai er nog één En dan is het tijd uh, voor de, de column van Stuy. En uh, dat is een Nederlandstalig nummer. Ik heb hem uh, alles een paar keer ook uh, laten horen in Alternative Vim. Het is in 2018 uitgebracht. De man komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Maar hier hoor je eigenlijk alles wat met strand, zand en zee te maken heeft. Namelijk zeven knopen tols.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 zaterdagavond, gevoel bij die uh, NPO 3 zit wel goed, want uh, ook uh, daarvoor, voor dat uh, verhaal van Prins, zat een documentaire over het leven van Herman Brood. En uh, nou daar uh, ben ik ook wel wat wijzer uit uh, geworden. En een van de nummers uit het rekenrepertoire van Herman Brood en his Wild Romance was deze Saturday Night. En bovendien Herman Brood is volgens mij ook ergens gestart uh, als pianist bij QB in the Blizzards. Dus... Uh, mede begonnen. Dus ik bedoel, hij zal gerust nog wel meer hebben gedaan in die, in die tijd. In de jaren 60 is hij daar opgedoken. Eind jaren 60 zelfs. En, want de man is niet ouder geworden dan 54. In 2001 heeft hij een einde gemaakt door van het Hilton af te springen. Maar dat, ja, dat kwam eigenlijk ook in het verhaal terug... Dat Herman Brood uh, vaak ook uh, verwees naar uh, zelfmoord en, en dat soort zaken. Dus dat, uh, dat is een beetje ook uit die documentaire naar voren gekomen. Van Fantaal hoorde je ervoor van Madlife. Uh, zij komt uh, uit uh, de buurt van Horn, daar komt zij ongeveer vandaan. En uh, wat hebben we dan nog uh, hier uh, nog te draaien uit uh, muzikaal, uh, de muzikale onderstroom van Nederland? Nou, bijvoorbeeld dit. En uh, dat is Ice of Ruby met een Italiaans nummer. En dat nummer dat heet Maria. Niet non ha all the games so no more searching I'm not gonna find someone like you for the Ze heeft toch wat, wat uh, aardige en ook hele mooie songs... gevoelige songs ook achtergelaten. Kate Bush en The Man With The Child In His Eyes. Daarvoor A Little Life van Melle. En daarvoor Eyes of Ruby. Uh, en dan hebben we nog uh, tijd uh, over... Uh, voor toch nog een hele mooie uitsmijter van de, dit eerste uur. Want ja, uh, uh, we zijn altijd maar op onderzoek uit. En in 82... Bedacht Mark Knopfler met zijn band The Dire Straits. Daar ook nog een song bij. Namelijk The Private Investigations. Tot aan het nieuws van 11 uur. Thank you.